De conducteur en de machinist zeggen niets te hebben gezien en hoorden pas later van het ongeluk. Het KOPD en het ministerie van Infrastructuur hebben de zaak in onderzoek. In de Filipijnse hoofdstad Manila is een sportvliegtuigje neergestoord op een sloppenwijk. Vliegtuigje kwam terecht op een lege school die in brand vloog... ...waanaar het vuur zich snel door de buurt verspreidde. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Vliegtuigje kwam na het opstijgen in de problemen. De piloot vroeg om toestemming voor een noodlanding... ...maar was niet meer in staat de luchthaven van Manila te bereiken. Het weer dan nog, vooral in het noorden enkele buien. De rest van het land zijn er zonnige periode. Het wordt ongeveer zeven graden vandaag... Morgen begint droog, maar later op de dag volgt regen. Het wordt gemiddeld 6 graden dan en na zondag veel wind en regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie: verkeer richting Antwerpen kan beter niet via Breda rijden, maar via roosendal bergen op Zoom. Want in België op de E19 wordt flink aan de weg gewerkt en er is veel vertraging. Op de A58 richting Bergen op Zoom daar staat bij de afrit Industrietein Vosdonk twee kilometer na ongeluk. En door werkzaamheden langer viel op de A67 richting Venlo. Daar staat tussen Afrit Helden en de 7 kilometer. De A348 Arnhem Doesburg is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk. Tussen Afrit industrietrein, De Beemd en Doesburg. En ook afgesloten is de N416, de weg Els-Veenendaal. Daar is de weg dicht in beide richtingen tussen Venendaal en Renen. Dat heeft alles te maken met een demontage van een bom.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze uitzending gaat over rijk, arm en failliet. U begrijpt, die woorden hebben alles te maken met Europa, de Rijksbegroting en uw en onze portemonnee. En praten over geld, hoeveel er bezuinigd kan worden en wat dat betekent voor de burger, dat doen we met drie gasten. Alle drie de financiële woordvoerder van hun partij, Ellie Blanksma van het CDA, Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en Ewoud Eergang van de Socialistische Partij. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. De kranten van de, de zaterdag en dan pakken we uh, als eerste maar... Uh, NRC handelsblad erbij. Want er staat een groot interview in met CDA-voorzitter Rutte Petom. En zij heeft kritiek op de bezuinigingen die deze coalitie doorvoert. Ze zegt dat de coalitie voorbij gaat... aan allerlei hervormingen die wel nodig zijn. En ze noemt erbij de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. En bovendien zegt ze ook nog dat de partij klaar is voor verkiezingen. En ze verwacht bovendien ook nog dat dit kabinet valt. En dan zegt ze, als het kabinet valt, is daar een scenario voor op het moment dat dit zich voordoet, dan staan we er. Be there. Nou, uh, dat geeft ook aan dat dat in het partijbestuur allemaal uh, besproken is. Dus uh, mevrouw maar ik kan het best aan u uh, als eerste vragen. U bent van het CDA, u bent uh, uh, voorbereid op de grote klap. En als een partijvoorzitter dit zegt, ja, dan... Uh, is het een, bijna al, uh, al gepiep, denk ik, hè? Nou, ik denk dat, uh, dat voor de partijorganisatie het altijd vrij staat om uh, te blijven nadenken. Een partij zal altijd moeten blijven denken. We weten ook allemaal dat, dat mevrouw Petom een strategisch beraad heeft ingelast. In, in dat komt eind januari met voorstellen. Daar komen voorstellen uit... zoals de partij strategisch naar de samenleving kijkt. Ja, maar goed, als je zo'n groot interview geeft... in zo'n functie, op zo'n moment als nu... waarbij er gesproken wordt over de bezuinigingen... dan is het toch niet naïef te zeggen dat dit een bom is... Nou, dit is net welke, welke interpretatie u er zelf nou, aangeeft. Nou, deze. Ja, maar wij zeggen, in, in de fractie zijn we in ieder geval bezig. De hele, dus u uh, onder... heeft de ruzie met, uh, als fractie met de partijvoorzitter? Nee, helemaal niet. De partij heeft de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen... Uh, dat ze ook, uh, ook, ook kijken naar de toekomst... en bezig zijn met de strategie van de partij. Maar wordt zo'n interview als dit... Uh, is dat een verrassing voor u, dat dat er staat? Of, of is dit inderdaad van tevoren gecommuniceerd? En weet u van tevoren op zaterdag staat dit grote interview in NRC... en dit is ongeveer de strekking daarvan? Nou, iedereen is vrij. Om interviews te geven. Nee, natuurlijk. En, uh, maar ik vraag u of u het van tevoren weet. Nou, wij weten wel van tevoren wie welke lijn uh, in, in welke krant is. Dus ja, dit maar... wist u ook van tevoren? Ja, maar niet exact de details uh, hoe een interview dan verloopt. En verrast het u dan wat zij hierin zegt? Nou, dat is haar verantwoordelijkheid. Nee, ik vraag of, wat... Wat, of het u verrast. Nou, het is, het is, een, het is een, een, een, een duiding waar de partij mee bezig is. En uh, dat is haar verantwoordelijkheid ja, om maar, dat te doen. Maar goed, u zit als fractie in de Tweede Kamer. U weet ook waar de partij mee bezig is. Verrast het u dan dat zij deze lijn heeft? Of nee. is dit eigenlijk ook de lijn van de fractie? Nee, ik, ik denk dat zij ook weet waar de fractie mee bezig is. Het is heel belangrijk dat wij een, een Nederland hebben, een Europa... dat in, uh, in brand staat en dat wij met elkaar de verantwoordelijkheid nemen... Ja, maar ik heb nu nog Nederland... even over het CDA. Ja. Want staat dan dus wat de partij wil? Haaks op dat wat de fractie wil? Of is dit ook wat de fractie wil? Vindt. nee het is haar verantwoordelijkheid om dit interview op deze wijze te geven maar is dit ook wat de fractie vindt vroeg ik wij zijn bezig om Nederland hè, beter en sterker uit de crisis te halen dus dat is uh, dat is absoluut uh, hetgeen wat wij uh, prioriteit nummer één hebben nou het is zaterdagochtend we willen niet te wild beginnen maar nog een keer is dit hetzelfde als wat de fractie vindt de fractie is bezig om Nederland sterker uit crisis te halen. Nee, ik denk dat het ik. gewoon heel belangrijk is. En dit is de verantwoordelijkheid van een partijvoorzitter om zelf de woorden te kiezen die zij denkt te moeten kiezen. Bent u het eens met haar eigenlijk? Ik, ik, ik heb het interview gelezen en dat is haar verantwoordelijkheid. Nee, maar bent u het eens met haar? Nou, ik, heb de, ik, denk, ik denk dat ik duidelijk ben geweest als we het hebben over waar de fractie mee bezig is, waar wij zelf mee bezig zijn. Wij zijn met vandaag bezig om te zorgen dat Nederland beter uit deze crisis komt, dat Europa gered wordt. En dat is waar wij nu mee bezig zijn. Maar heel beleefd toch nog één keer geprobeerd. Is dit nou hetzelfde wat zij zegt als wat u in uw fractie hoort? of? Hoort u in uw fractie iets anders? Nee, de partij blijft nadenken over de toekomst van het CDA... en de toekomst van Nederland. En dat is echt haar verantwoordelijkheid om dat te doen. Het is dus prima als ik... dat ze dat, dat okay. doet. Dus als, ik, als ik zeg dat mevrouw Peetom precies hetzelfde zegt... als wat er in de CDA-fractie wordt gezegd... dan maak ik geen fout. Wij denken allemaal na over de strategie van de partij. Ik ga toch heel even naar de andere partijen die we hier aan tafel hebben. Ronald Plasterk en Ewoud Eergang... Uh, ja, kern van dit kabinetsbeleid is toch niks te willen doen aan de arbeidsmarkt en aan de uh, woningmarkt. Als, het CD, als de CDA-voorzitter dit nu weer spreekt, is het dan heel raar dat wij dan denken... dat hiermee door de CDA-voorzitter het kabinetsbeleid wordt onderuitgehaald? gehaald ja, ik ik vind het heel verstandige teksten van de CDA-voorzitter. En toen ik het las, toen dacht ik: ja, als ze bij het CDA eruit gooien, dan wij hebben we ook nog een vacature voor een voorzitter. U wilt haar wel hebben? Ja, want ik vind wat ze zegt over die bezuinigingen. en dat je de, de economie niet kapot moet bezuinigen. en dat er ook nog andere dingen spelen. dat vind ik heel verstandige teksten. Maar, maar het ook, feit dat zo'n CDA-voorzitter dit maar zegt. maar ook, nou, ook moet hervormen voor de toekomst. ja, dat is wat wij ook zeggen. Dus ik vind het verstandige taal. Maar haalt zij hiermee dan in feite het hart uit de, het beleid van dit kabinet? En nou ja, ik, ik beperk het gaat om een andere partij. Iedereen heeft zijn eigen interne perikel om op te lossen. Als ik me tot inhoud beperk, vind ik dat ze verstandige dingen zegt. het eer Eergang, hoe, hoe, hoe karakteriseert u wat deze CDA-partijvoorzitter zegt? Nou, ik, ik, heb, ik heb toch de neiging om het te zien als een, als een schot voor de boeg voor de onderhandelingen die hoogstwaarschijnlijk voor de, voor, voor, de, voor de deur staan over of er eventueel extra bezuinigingen komen. Daar staat een passage over in het regeerakkoord. Nou, dat kan in maart kan blijken dat die passage relevant wordt. Dan komen de onderhandelingen. Nou, dit is denk ik duidelijk een schot voor de boeg. Ook richting de, richting de PVV. Uh, maar misschien ook zelfs <kijkt> richting de VVD... als het gaat om de woningmarkt, de hypotheekrente-aftrek. Uh, over wat, uh, wat CDA uh, dan mogelijk zou willen inbrengen. PVV zegt natuurlijk ook, nou, schaf alle ontwikkelingshulp maar af. En er zit natuurlijk ook een, ja, een onverholen dreigement in van als we er niet uitkomen, dan komen er verkiezingen. Maar eerlijk gezegd lijkt mij dat ook zo klaar als een klontje dat dat een hele reële mogelijkheid is voor 2012. Als ik zie wat al, de PVV al in uitlatingen daarover gedaan heeft, dan lijkt me de kans heel reëel. Uh, dat we in 2012 verkiezingen krijgen. Dat is mm. geen zekerheid. Maar u ervaart maar dit dan... wel als een waarschuwing... in de richting van de coalitiepartners. Althans lijkt... VVD en gedoogpartner PVV. Dat lijkt mij wel. Zo zou ik dat, uh, zo zou ik dat wel willen interpreteren. Nou ja, oh, dat wat was ook nog zou kunnen is dat... en dat vind ik ook wel de taak van een voorzitter... is om even los van de, van de politiek van de dag... ook <coughs> gewoon je toch op de inhoud te, te concentreren. En te zeggen waar staan we nou echt voor... En ik heb het inderdaad dat het CDA nu in een fase is van, van definiëren waar ze echt voor staan. En dat ze op basis daarvan zegt, ja hoor eens, dan gaat het er niet alleen maar om dat we zoveel mogelijk overal schrapen. Maar dat we het land klaarmaken voor de toekomst en dat we de economie niet kapot bezuinigen. En dat ze echt vanuit inhoudelijke opvattingen dat nu gezegd hebben. Ja, en dat hebben we natuurlijk wel anderhalf jaar, ja, anderhalf jaar geleden hebben wij de verantwoordelijkheid genomen. Daar waar de PvdA het liet afweten, hebben wij natuurlijk gezegd nou, van wij nemen nou, wel nou, de verantwoordelijkheid nou, ja, om nou, die 18 gesprek. miljard uh, te bezuinigen. Dat is geen makkelijke taak, daar word je ook niet niet altijd even populair van, maar het is er wel eentje waar uiteindelijk iemand hè, Nederland euh, beter uit, uit, uit de strijd laat komen. Ja, prima, en dat dan is dan de verantwoordelijkheid die wij genomen hebben. Dat overtuig je eigenlijk voorzitter U zegt, uh, meneer Plasterk, uh, deze partijvoorzitter is bezig met de inhoud van, van wat deze partij wil. Maar uh, daar staat ook in, je kunt pas een leider aanwijzen als je weet wat de boodschap is. Dat is wat Rutte Petoom ook zegt, want het CDA heeft al een aantal uh, jaren uh, niet echt meer een leider, op, nee, 19 maanden is het geloof ik inmiddels. Uh, maar ja, als je dit zo leest, dan zou je bijna denken... de partij heeft niet alleen geen leider... maar weet ook niet meer wat de boodschap is. Nee, we hebben een strategisch beraad. En op 21 januari... dan komt dat strategisch beraad ook met een visie... Hè, hoe wij kijken naar, naar Nederland ja, in de dus, toekomst dus daarvan. Die... Maar dat is wel geënt op de uitgangspunten... die wij gewoon zelf als CDA hebben. Dus geen, uh, geen nieuwe feiten, maar wel een visie... waar de samenleving staat vandaag en over, uh, over tien jaar... Over tien jaar. En vandaag, hoe is het dan net vandaag? Hoe is de visie vandaag eigenlijk? Ja, dat is het kabinetbeleid. We hebben met elkaar uh, afspraken gemaakt... hoe wij uh, Nederland sterker uit deze crisis laten komen. Daar hebben we ook uh, plannen voor gemaakt. Daar hebben we met elkaar in een regeerakkoord... 18 miljard bezuinigingen op afgesproken. Dat is waar de partij en het CDA nu voor staat om dat uitvoering te geven. Okay. Ja, en dat is wat de partijvoorzitter dus met dit interview in feite ondergraaft. Ik denk dat de heer Plasek het heel duidelijk zegt. We hebben wel economisch zwaar weer op dit moment. En dat betekent dat we ook afspraken gemaakt hebben als... Uh, we meer zouden moeten gaan bezuinigen. Dus als, de, als het teg meer tegenvalt, dat we dan met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. En in principe moeten we dan met elkaar blijven praten... hoe we dan Nederland, uh, die, uh, die economische crisis die waar we nu zelf in zitten... die recessie waar we in zitten, om daar uh, de juiste besluiten in te ja. nemen. Margriet en ik begonnen wat opgewonden de uitzending. Uh, dat kan aan ons liggen, ja, maar dat mag. Dus, uh, nou ja. Um, nou staat ook een interview in de Volkskrant met uh, Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en die zegt: ik heb nog nooit het gevoel gehad dat een van de fracties bezig was de samenwerking op te blazen. Okay. Ah, he, helemaal eens. Wij zijn bezig om Nederland te regeren. Om Nederland ook daadwerkelijk beter, een betere toekomst te, te geven. En dat is waar wij vandaag, iedere dag mee bezig zijn. Okay. Daarom hebben we ook het Europa-debat zoals we het afgelopen week hebben gevoerd. Dat laten zien dat we met elkaar geen makkelijke besluiten nemen. Maar wel besluiten die, die, die, die, die, die noodzakelijk zijn. Ja, Oké, okay. begrijpt u eigenlijk onze manier van vraag stellen? Ja, makkelijk. Ja. Makkelijk? Ja, helemaal dat... verbaasd. Bent u er niet over? Nee, u stelt de vraag. En ik denk dat de heer Kamp zegt. Die heel duidelijk aangeeft in zijn interview. Hè, waar wij iedere dag in, in, in Den Haag mee bezig zijn. Ja. om te zorgen dat we Nederland kunnen, ja, verder de toekomst doen. Ja, maar spreken. goed, toen had Kamp nog niet het interview met Rutte Beethoven nee. gelezen. of zou dat afgesproken zijn? Ja, dat kan ik, natuurlijk nee, ook. Nee, dat weet ik niet. Nee. Okay. Dat weet ik dan meestal wel. Dat, dat iedereen denkt dat er veel meer regie is dan er is. Dat is ongetwijfeld ja. weet het niet precies nee. van elkaar. Wie nee, nee, de nee. vakje toeval en de soliditeit <laughs> nou. in de politiek moet nooit onderschat worden. Nee. Ja, ja, ja. Maar ze ah, zitten okay. nog wel in hetzelfde kabinet, vroegen wij ons even af. Dat het dan zo verschillend uh, uh, gedacht ja, wordt. Het wordt. wel, ik ben het met eergang eens. Het wordt nu een jaar waarin er heel veel dingen bij elkaar gaan komen. Je krijgt die bezuinigingen komen bij elkaar. We gaan dadelijk ongetwijfeld nog over Europa praten. Maar je kunt denk ik volgend jaar niet meer gaan volhouden... dat er geen bevoegdheden aan Europa worden overgedragen. Nee, nee. Dus je krijgt die hele discussie terug. Terwijl er wel in het coalitieakkoord staat. Van Er worden deze kabinetsperiode geen bevoegdheden aan Europa gegeven. Nou, dus, hij, dus er komen verkiezingen. Nou ja, alles bij elkaar werkt het wel die kant op. Dat je denkt, dit kan zo niet heel lang doorgaan. Ja. Omdat Kijk, over de cavia over de politie en over 130 rijen is deze coalitie het eens. Maar over alle grote problemen van deze tijd... de vergrijzing en de AOW-leeftijdverhoging... over militaire missies, ja. over de euro, over Europa... niet. En dat kan niet doorbeleid. Nee, maar omdat de heer Plastek in ja. het debat over Europa had gezegd... Ja. als er bevoegdheden worden overgedragen... Ja. overgedragen aan Europa, antwoord ja, nu ook... Ja. Dan moeten er verkiezingen komen. Dan neem ik ja. aan dat u nu ook de steun opzegt... op het moment dat het kabinet niet uh, ja, zegt van dan gaan we naar de koningin... want er moeten nieuwe verkiezingen ja, komen. Nou, Dat is nou net iets waar we het zo uitgebreid ja. over gaan hebben... Uh, ik geloof niet dat in het antwoord van Plasterk er nog veel verandering... of misschien opeens heel plots uh, breaking news komt. We, we kunnen er zo toch. terugkomen. Nou, ja, nou dat een doe maar zeker. Dus. Oké, okay, nou. Uh, verder, niemand heeft hier meer iets over te zeggen. Dus we hebben ook niks meer ja, ja. te ja. over. Okay. Dit waren de kranten. We het, ja. Weekoverzicht. Het ging dus over geld deze week. En eigenlijk gaat het er altijd over in de politiek. Europese landen vochten in Brussel onderling over de euro. De commissie De Wit ondervroeg in Den Haag hoofdrolspelers over de vorige crisis, die van de banken. Mijn antwoord is, daar antwoord ik niet op. Nelly Kroes, eurocommissaris. Onder Ede net als iedereen, maar zij valt toch onder andere wetten. Ik ga nu terug naar mijn verschoningsrecht. U gaat daar geen antwoord op nee. geven en ik weet dat dat mijn kans op een tweede kop koffie eh, aanzienlijk vermindert. Niet praten, dan ook geen koffie. Die verhoren zijn keihard. Keihard zijn ook de onderhandelingen geweest over de redding van de banken. Ik herinner mij fotografisch uh, telefoongesprekken tussen, tussen de heer Welling en, en de heer Servaas, waarbij de horen echt een halve meter van het oor gehouden moest worden... Vanwege wat er aan de andere kant van de lijn allemaal gezegd werd. Dus dat was niet altijd even vrolijk. Niet vrolijk. En financieel gezien werd het daarna ook niet vrolijker. Na maandenlang praten en subtoppen was er in Europa deze week de supertop. Ik vind sommige kwalificaties wel eens wat overdreven. De top, de toppen. En nu is alles over naar deze top. Zo moet je er niet over denken, want het is een veelkoppig monster. Een veelkoppig monster. Hang, hak er één kop af en er komen er twee voor terug. Een griezelverhaal waar de Britse premier Cameron niet aan wilde beginnen. Het is soms de juiste manier om te zeggen: Ik ben bang dat ik dat niet kan doen. Het is niet in ons nationale belang. En dus zeg ik nee en ik ga het veto That Dat is effectively wat ik heb gedaan. Zeg je nee, dan krijg je er twee. Twee Europa's om de problemen van één Europa op te lossen. Premier Rutte ziet zoals meestal de situatie positief. De vorm die het gaat krijgen is een verdrag. Van de landen van de eurozone. En daarbij kunnen de andere landen zich aansluiten. Positief denken, daar is de premier sterk in. Armoede heet bij hem laag inkomen en protest noemt hij een aanmoediging. Het beeld van de grote communicator is slechts geworden. Want hoe groot ben je in communiceren als je werkelijk elke kritiek die je krijgt omarmt als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg? Mij dringt het beeld op, voorzitter, van een klein kind wat de vingers in de oren steekt en zegt... Na, na, na, na, na. Intussen pakken nog donkerder wolken samen. Binnen het kabinet wordt al over extra bezuinigingen gepraat. Kijk, alles wat we eventueel moeten bezuinigen, heb ik liever niet. He, ik heb liever dat de economie lekker aantrekt en dat we dat niet hoeven doen. Maar als het straks blijkt te moeten, dan moet het. Wat moet dat moet en iemand moet het doen? De vraag is alleen wie gaat het doen, want de gedoogpartij partij gaat er niet aan meedoen. Binnen het kabinet staan trouwens ook nog wat veranderingen op stapel. Er waren deze week nog net geen bloemen, maar felicitaties alvast wel. Ik wilde ook beginnen met felicitaties. Met de nieuwe functie van deze minister. Volgens mij is het inmiddels al rond... Dus uh, ik hoop dat u veel van de wetten van dit kabinet afschiet daar bij de Raad van State. Minister Donner, want om hem gaat het, leek deze week inderdaad wel klaar met zijn plek in vak K tegenover de parlementariërs. Hij heeft van de Tweede Kamer geen hoge pet meer op. U wenst alleen maar suggesties te houden om een discussie die twee jaar geleden gehouden is nog een keer dunnetjes over te kunnen doen. Dat maakt inderdaad van de Kamer een poppenkast. De Kamer een poppenkast, Europa gespleten. Blijft er dan helemaal niks meer te lachen over? Ja, ja die babykonijntjes, dat is een resultaat daarvan voor de voorzitter. Zo gaat dat. Dus als ik ze fokt, dan komen er geen babykonijntjes. Ik zit er niet zo goed in. Als een Labrador blaft... dan krijgt hij toch geen konijntje van? Daar krijg je geen uh, babykonijntjes van, want anders... Uh... Nou, gelukkig zorgt de PVV deze week nog voor een vrolijke noot En laten we het daar maar bij houden. Tros Radio 1. 19 minuten over 11 en u luistert naar Tros Kamerbreed. In totaal 12 uur praten we met de financiële specialisten uit de Tweede Kamer. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid, Eddie Blanksma van het CDA en Eward Eergang van de SP. Ja, we, laten we beginnen met de resultaten van de Europese top der toppen, zoals het dan steeds uh, genoemd wordt. Um, uh, meneer Erkang, om met u te beginnen. <kijnt> hoe heeft uh, ons premier het daar gedaan? en Beschouw daarbij uh, het beeld, maar eens. geef ons antwoord op het beeld winnen of verliezen. Wat hebben we gewonnen en wat hebben we verloren? Nou, ik denk dat we vooral verloren hebben. Als, hoe je het ook went of keert, als dit wordt omgezet in een, uh, in een verdrag... dan betekent dat toch uh, een, een vergaande beperking van nationale zeggenschap. Uh, dus we hebben... Ja, nationale zeggenschap hiermee verloren. En we hebben niet uh, gewonnen in de zin dat hiermee de eurocrisis is opgelost. Want zo'n verdrag gaat, behalve dat het geen oplossing is, het gaat ook heel lang duren. Dus voor de crisis van nu is het geen oplossing. Ja, dus het is eigenlijk een slecht resultaat? Ja, dit is een slecht resultaat omdat we, we verliezen nationale zeggenschap en de eurocrisis wordt hier niet mee opgelost. Meneer Plasterk? Nou, ik vind het ook wel teleurstellend, ja. Uh, het is uh, allereerst toch dat we nu het Europa van de 26 krijgen. Dat kan echt wel een historisch moment zijn. Dat, dat Engeland, land waar Nederland zich trouwens altijd erg op geconcentreerd heeft in het verleden. Nu opeens zo, hè, je hoorde net ook Cameron met zulke grote woorden ook. Gewoon veto, gewoon niet meer proberen beleefd een beetje. Maar echt helemaal die stap. Dat, dat is echt, en dan krijgen we dus een constructie van de 26 landen... die dan dus naar het hof moeten en naar de commissie om voor besluiten... waarvan Cameron dan alweer als spelbreker zegt van ja, dat kan niet... want dat is het hof van 27 landen. Dus ja. dat mag geen rol spelen in de procedure. Dus dat is heel ingewikkeld. Er wordt echt de vraag wat dat gaat opleveren. Dan de tweede is dat het inderdaad de vraag is of de korte termijn... Uh, oplossing met, hè, dus dat fonds, om dus die markten tot rust toe te brengen. Of dat gaat werken, dat zullen we de komende week uh, al een beetje gaan zien. Vanaf maandag waarschijnlijk ja, en, al. Precies. Gaan de beurzen daarop reageren? Ja, en, en, maar ik bedoel, al die vergelijking met al dat grote geschud, ja. ik weet niet of dat uh, voldoende is. En dan ja. komt er uiteindelijk natuurlijk een verdrag. En nou ja, dat weten we nog niet wat er gaat komen. Dat zullen we ja. moeten zien. Ja, mevrouw Belangsma, aan, aan u dezelfde vraag. En misschien uh, een beetje sturend. Uh, zouden we ook niet iets positiefs kunnen zeggen? Omdat er namelijk ook is afgesproken dat de euro blijft bestaan... en dat er in ieder geval 17 landen per definitie bereid zijn... om echt meer te integreren en meer samen te werken. Ja, ik denk dat uh, zo'n Unie voor begrotingsstabiliteit... Hè, dus dat je gewoon met elkaar afspraken maakt... dat je aan een bepaalde regels moet voldoen... om te zorgen dat je je begrotingen uh, in, in, in, uh, in, in bedwang houdt. Je hebt gezien de afgelopen jaren dat er landen zijn die er echt een potje van gemaakt hebben... dat je nu dus ook daarop kan ingrijpen, kan, kan sanctioneren. Dat is een sprong voorwaarts. Het is gewoon jammer hè, dat dat dus niet met 27 landen kan zijn... maar 17 plus, plus 9 is een, is een forse stap voorwaarts. Maar ik denk ook wel dat als je naar kijkt waarom Engeland niet erbij hoort... is natuurlijk wel de voorwaarden die Engeland stelde... om hun eigen financiële sector bijna zonder regels... Te laten uh, volstaan, een uitzonderingspositie in Europa uh, te krijgen, uh, waarin we dus uh, uh, dat gewoon echt als een nadeel zouden beschouwen voor alle andere financiële centra's in, uh, in Europa, dan zeg ik ja, dat was een eis. Dat, dat kun je gewoon niet inwilgen. Dat was niet realistisch. Aan de andere kant kun je ook zeggen: Cameron is opgekomen voor zijn eigen nationaal belang. En dat is vanuit zijn positie gezien natuurlijk helemaal niet onverstandig. Ja, maar als je een nationaal belang uh, zo definieert... dat je dus uh, gewoon een, een voorkeurspositie in Europa hebt... waarin je een financiële uh, sector hebt... Uh, waar alles mag en alles kan... hebben we dan helemaal niets geleerd... van de financiële crisis met elkaar. Uh, Engeland zat er heel dubbel in. Want aan de andere kant... Uh, twee weken geleden was de minister van de Europese Zaken hier in Europa... ik heb hem ook gesproken, een etentje met hem gehad... en dan zegt hij... I don't want to be lecturing you. En dus ik wil jullie niet belerend toespreken, maar... en dan komt het dus binnen een heel verhaal over wat wij met de euro moeten doen... omdat het zo in het belang is van de Engelse economie. En dat is precies het dubbele in hun positie. Aan de, zij trekken zich nu terug op hun uh, eigen belang in, in, in kleine zin... maar voor hun eigen belang in ruimere zin zou het natuurlijk heel verstandig zijn om, om veel positiever te staan... ten opzichte van een sterke uh, ja. Europa. Want daar heeft uiteindelijk Engeland ook belang. Het... Helemaal eens. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de economische uh, groei in Engeland... die zo dramatisch is en ook hun eigen begrotingstekorten... dan zeg ik dan weet ik niet of die echt in het belang van de Engelsen is opgekomen... om dit op deze wijze naar voren te brengen. Is dan, uh, uh, moet je dan zeggen dat wat de Engelsen nu hebben gedaan... is dan dat het begin van het einde? Of is dat... Ja, een nieuw begin van een nieuw soort Europa. Nou, ik, ik weet niet of we moeten niet altijd de te, te doemdenkerig erover doen. Zij plaatsen zich nu op een grote afstand. Dat zal Nederland dwingen om zich te heroriënteren, herpositioneren. Dus wij zullen, nogmaals, we waren gewend ons altijd een beetje tussen die drie grote op te stellen. Daar valt er nu één op dit belangrijke onderwerp voor een groot deel af. Dus we moeten een nieuwe plek zoeken als Nederland. Maar daar moeten we vervolgens met blije zin gaan doen. Ja. Mevrouw Belangsma, Eerkang uh, uh, zei het al even... dat wij toch uh, met het afspreken dat er een nieuw verdrag moet komen... wat van onze eigen macht uh, in gaan leveren. Heeft Eerkang daar, daar gelijk in? Schrijven wij toch een beetje meer van onze beslissingsbevoegdheid door naar Brussel? De begrotingsunie die we dan met deze afspraken uh, gaan realiseren... maakt eigenlijk een weeffout in het verleden. In 1997 hebben we een, een afspraken gemaakt... Uh, in Maastricht over stabiliteits- en groeipact. We hebben toen afgesproken dat er begrotingsdiscipline zou zijn. Alleen hebben we het nooit gehandhaafd, hebben we het nooit vastgelegd dat het ook afdwingbaar zou zijn. En dat, die weeffout maken we met deze stap uh, ja. recht, die Je ja. ja. bedoelt ja. de weeffout bij het verdrag van Maastricht dat afgesproken werd in 1991. Dat dat, ja, de ja, ja, stabiliteitspact was ja, later. Ja, ja, ja. de stabiliteit ja, werd dit, later afgesproken. Ja. Dit, dit is eigenlijk ook een, een beetje uh, het verhaal van de minister-president. Uh, ja. Die natuurlijk ook een, van een partij is, die niet al te graag wil toegeven dat er bevoegdheden worden overgedragen. Nee, maar mevrouw Belangsma, die zegt dat dat in ieder geval wel waar is. Hè. We geven wel wat bevoegdheden wat we nee, toen eigenlijk niet goed hebben afgesproken geven wij nu in handen van Brussel. Dat klopt Het al. belangrijkste is ja. dat we, als we iets afgesproken hebben, eh, dan moet je daaraan voldoen. Eh, Voldoe je daar niet aan, eh, dan moet er opgetreden worden. Want dat is in het belang van allemaal. Maar dan, dan zegt u eigenlijk, dan, dan zijn dus die bevoegdheden in de tijd al overgedragen. Alleen daar is nooit gevolg aan gegeven. En dat gaat nu wel gebeuren. Alleen in die gevallen, dat, uh, dat landen er een potje van maken. Gewoon, dat, dat betekent gewoon, het is geen vrijbrief om bij de euro te horen. Hè. Daar horen uh, verplichtingen bij om daaraan te voldoen. Ja, nee, maar we zijn op zoek naar welke bevoegdheden er nu wel of niet al waren overgedragen. En waaraan nu gevolg wordt gegeven, ja. Ewart u ja, zegt, nou, dat, die dat, zijn er gewoon nu overgedragen, met, ja, als dit een verdrag wordt. Ja, daar gaat uh, nationale zeggenschap verloren, omdat in dit uh, nieuwe verdrag dat er dan komt, uh, uh, en ook het ESM-verdrag, dat is dan weer een ander verdrag, dat gaat over het permanente noodfonds, daar uh, wordt, uh, worden landen verplicht om in een grondwet, of iets vergelijkbaars, het is niet helemaal duidelijk of ja. dat nou in Nederland dan de Comptabiliteitswet kan zijn... vast te leggen dat je altijd een begrotingsevenwicht of een overschot moet hebben. Dus er is een vergaande beperking ja, van de, van de zeggenschap dat? over de nationale ja. begroting. Hoe nou, erg dat is, is dat? Wel, uh, dat is wel degelijk een, uh, een probleem. Omdat zeker als je een gezamenlijke munt hebt... en dus geen eigen uh, monetair beleid, rentepolitiek kan voeren... betekent dus dat je in een crisis eigenlijk nog meer de noodzaak hebt... om door middel van begrotingsbeleid... dus het stimuleren van de economie uh, als het slecht gaat... Compensatie te bieden voor, voor economische tegenwind. En juist met deze afspraak kan dat niet meer. En dat was 3%. daar was inderdaad uh, het san de sanctionering, die die was niet, dat werkte niet goed. Maar nu komt er eigenlijk een geheel nieuwe afspraak, namelijk uh, maximaal. Een 0% of een structureel tekort. Dus een heel klein tekortje van 0,5%. Je van, mag gewoon als land weinig schulden meer hebben. Daar komt het eigenlijk op neer en daar moet je je, je voor verwacht worden. Je mag eigenlijk nauwelijks nog nationale begrotingspolitiek uh, voeren. Dat is een vergaande beperking van zeggenschap. En bij het permanente noodfonds, ook daar verliezen we veto's... Uh, die we nu wel hebben bij de besteding van middelen... ook Nederlands geld uit dat permanente noodfonds. Dus op en, beide punten verliezen we nationale zeggenschap. U, ja, u ervaart dat echt als nieuw. Niet dat, als iets wat al afgesproken dat, was en waar nu echt gevolgen aan worden gegeven. Waren, er waren natuurlijk vrijblijvende afspraken, maar die zijn er op zoveel terreinen ja. in Europa. Uh, en nieuw is dat het nu hard wordt. Uh, maar waarschijnlijk zelfs keihard het moet, als het in de grondwet moet komen. Nou, dat is, en het Europese Hof gaat ook nog eens een keer dat toetsen. Ja. Dat is natuurlijk wel En dat heel zijn erg dingen, hard. vindt u, waar de bevolking zich zo over zou moeten uitspreken? Ja. En kijk dat het zo is dat het hier echt om een, over een beperking van nationale zeggenschap is. Dat blijkt ook uit dat Merkel en Sarkozy het ook als zodanig hebben voorgesteld richting hun eigen bevolking. Merkel is daar zelfs trots op. Uh, dus het verhoudt zich natuurlijk niet dat Rutte vervolgens naar huis gaat om, uh, om, om, om de Nederlandse, het Nederlandse parlement. Uh, want uh, daar heeft natuurlijk de heer Plasterk gezegd: van als er bevoegdheden worden overgedreven, ja. dan moeten er verkiezingen komen. Ja, ja. Dus maar, vandaar maar, dat hij uh, na, na naar Nederland een andere indruk wil wekken. Voordat we, mevrouw ja, Blauw nou, Ik had ook een vraag. He, want he. Wat wil dan he. de SP begrotingsdiscipline helemaal niet? He. Betekent dit dan bijvoorbeeld als we het hebben over, over de Nederlandse situatie? Dat tijden he, waarin je 30 miljard meer uitgeeft dan dat er binnenkomt, he, dat dat. Uh, uh, gewoon maar een vrijbrief is om dat maar allemaal te doen uh, met elkaar. Je ziet wat Griekenland gedaan heeft. Je ziet hè, wat, uh, wat landen als, uh, als Ierland, Spanje, Italië. Hè, en dan zeg ik, en kun, kun, dat is toch uh, zeer uh, gevaarlijk voor de stabiliteit van de euro. Nee, mevrouw Blanks, maar de fout die u maakt is dat u doet alsof deze eurocrisis ontstaan door ontspoorde nou. begrotingen. De enige land waar dat gebeurd is, is in Griekenland. En dat deden ze daar om te frauderen wow. met de cijfers. Italië en, ze zeiden... en Spanje en nou, Ierland, Ierland Span geloof ik. Span Spanje en Ierland hadden voorbeeldige begrotingen. Ze hadden grote overschotten voor de crisis. Mm. Ja, Voorbeeldig. Ze, ze, ze, ze hielden zich keurig aan de... beter dan Nederland. En Frankrijk en Duitsland hielden zich er niet aan. Maar zijn niet in de problemen. Italië hield zich aan de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Dus de voorstelling van zaken dat deze crisis is ontstaan... Mm. door een stabiliteitspact wat niet gehandhaafd werd... is gewoon strijd in strijd met feiten. Nou ja, goed, in elk geval mevrouw Blanksman bedoelt ook je hebt samen een munt, dan is het ook samen dat je afspraken maakt over de begroting. Dat dat zijn er ook niet voor Nee, precies. Je bent eigenlijk een soort Cameron, maar dan in Nederland. Nou, ik vind het goed dat Cameron... Het is wel leuk, de SP die het eens is met de conservatieven in Engeland. Wij zijn inderdaad tegen een vergaande vergroting van de Europese zeggenschap. In die zin zijn we het eens. We zijn niet zo voor opkomen voor de Londense City met een bankier. Nee, dat is ook niet zo. Maar het is eigenlijk niet SP, maar CP, Conservative Party. Maar meneer Plasterk, u dus. We zitten, kijk, dat, dat verdrag, hoe dat eruit moet zien... en ook de rol wat hier gezegd wordt over dat hof in Luxemburg... dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. En Of dat allemaal zover gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Maar er gaat bevoegdheid naar, naar Brussel, dat zat vast. En wat zegt u dan? Ik, misschien ben ik de ene keer aan tafel. Maar ik denk inderdaad dat je op termijn uiteindelijk inderdaad, bevoegdheden moet overdragen aan Brussel. Ja. Want we kunnen de Europa en de eurozone niet stabiel houden. Het is, we staan toch voor een splitsing. Of ja. je komt met een en de euro valt uit elkaar. Of je concludeert gewoon, we zitten samen op die boot... en dan moet je ook samen het aansturen van die boot inrichten. Okay, maar en dan moeten dus bevoegdheden voor... Naar Brussel. Ja, okay. Niet onbeperkt. En alles, nee, maar een aantal wel. Daar nou zitten we met een regering, over... die heeft in het regeerakkoord staan. Er worden deze periode geen bevoegdheden overgedragen Zo Brussel. is het. En um, dat gebeurt nu en wel. Wat, wat wij al anderhalf jaar stellen is... je kunt ons land niet door die crisis loodsen... met een regering die gebaseerd is op een coalitie... die op dit hoofdonderwerp oneens is. Dat hangt er maar vanaf, ja. natuurlijk. Nou ja, dat is een minderheidscoalitie. Ook. U zou dat kunnen steunen. Ja, maar als we dus echt nu... Kijk, en dat doen we dus ook bij de maatregelen die nu spelen... om die crisis, ja. hè, om de brand te blussen, acute brand te blussen... zeggen wij alles, hè, gewoon water naartoe bl blussen die brand. Maar als wij volgend jaar Europa opnieuw gaan inrichten... Ja. op de manier waarvan ik denk dat dat moet... Um, voor, niet voor, voor één jaar of voor twee jaar, maar echt voor de komende 25 jaar. We gaan er grote besluiten over nemen over hoe we dat in elkaar in steken. En inderdaad over wie er wat, over welke begroting te ja. zeggen heeft, Dan maar, moet er een regering blijft zitten blijft, die het in zijn ja. coalitie het daarover eens is. Ja, dat maar laten we het nou steen. even niet over de regering de coalitie, laten we het over ja. u hebben, uw partij. Er gaat nu met deze stap van gisteren uit Brussel iets meer bevoegdheid, hoe dan ook, draaien of keren naar Brussel. Geven wij het handen, is in strijd met het regeerakkoord zou je dan kunnen zeggen. En um, waar staat u? Mijn beoordeling, als ik het nu, ik heb hem hier voor me liggen... wat er ja. is overeengekomen, is dat ze op de concrete punten... die nu hard worden gemaakt, hebben ze het zo minimaal mogelijk gehouden. Ja. Juist omdat Rutte probeert te voldoen. En, en volgens mij houdt hij dat nog een paar maandjes vol. Ik denk dat als dadelijk dat verdrag uh, op tafel ligt... en dan zullen we moeten beoordelen. Dan kun je ook echt zien wat erin komt te staan. En, en dan zal ik beoordelen. En dat zullen wij uh, als ja. partij beoordelen. Ja. Maar ja. het is... Uh, het is uh, nou ja, dat is het antwoord op de vraag. Ja, maar ja. Nou, dan is de vraag niet goed gesteld. Dat is geen, we dus we zoeken ja. eigenlijk een nee, betere vraag. Dan. En een beter antwoord. Nou, het het, het, is, het, is gewoon, het lijkt, lijkt ons althans zo. Er ligt iets voor. En daarover gaat u als Kamer zeggen. Ja, daar zijn we het mee eens. Of nee, daar zijn we het niet mee eens. En de sleutel daarin. En dus ook de sleutel of dit kabinet daarmee blijft. Ligt in feite bij de Partij van de Arbeid. Precies. En zoals net uh, collega Eergang ook constateerde. zie je dus dat Cameron en... Uh, uh, uh, merk en Sarkozy in feite ook een heel andere duiding geven van wat ze hebben afgesproken uh, dan Rutte. En Rutte is een, een meester in het woord. Dus we kunnen heel lang heen en weer blijven praten over de duiding van wat er is afgesproken. En daar hebben we uiteindelijk niks mee te maken. Want op een gegeven moment is ook Rutte weer weg. En dan is voor het land van belang wat staat er in het verdrag. De, dus wij gaan het, ja. wij gaan het verdrag beoordelen op wat daar uiteindelijk in Ja, Maar rent. waar staat u nu? Waar ja. staat u? Waar staat u nu? Wat vindt u? Vindt u dit goed wat er is afgesproken? Ik en vind het een slap u. verhaal. Dus u gaat tegenstemmen als dit in de Kamer is? Nee, ik zeg juist, het is een slap verhaal, er gebeurt onvoldoende. U gaat uh, niet stemmen, u onthoudt zich van stemming? Hier zal ook helemaal niet over gestemd worden. Oké, okay. er is eigenlijk geen debat ook over nodig, vindt u? Nou, ik moet er nou, wel opheldering verd... krijgen. Ik heb in ieder geval een als, debat aangevraagd. Als er een verdrag komt, of er oh, ja. een apart verdrag komt, dan zal er over gestemd worden. Dan zal het tegen, de PVDA moeten stemmen. Nee, maar ben ik, maar wat ik niet snap, Sorry, maar, maar even en, dit ophelderen. Nee, over wat er nu voor ligt, dit akkoord, daar wordt niet over gestemd. Nee. Tuurlijk, als, nee, als nee, het verdrag wordt Je een ja, dan de motie Tuurlijk, tuurlijk. Ja. en dan zullen we het worden. Nou ja, ik heb al een motie ingediend vorige week dat Precies. er een referendum moet komen als een nationale zeggenschap ja. moet over... daar stemde de Partij van de Arbeid tegen. Nee, we zijn, ja. uh, dat, maar dat is consistent. Uh, we hebben, er zijn nog hele de afgelopen jaren lange discussies geweest over referenda. De Partij van de Arbeid is een voorstander van een raadgevend referendum. Dus dat betekent de bevolking kan het initiatief nemen voor een referendum. Daar wordt, Ik geloof volgend jaar worden er ook de handtekeningen voor gezet... en dan bestaat dat stelsel ook. Maar niet voor een door de staat afgekondigd referendum. Mm. Nou ja, goed. Mm. Uh, Frans Wijsgas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer... die schrijft vandaag in een ingezonde brief in de Volkskrant... dat de Partij van de Arbeid waarbij het echt een prachtige positie heeft, een doorslaggevend uh, belang. Uh, u kunt uh, of meegaan, u, u kunt zeggen ja of nee voor het nieuwe Europese verdrag... of u kunt steun geven aan een referendum daarover... en daarmee zou u dan bijvoorbeeld uh, de partij van uh, Ewoud eergang maar ook de partij voor de vrijheid steunen. Dus u zit echt in een, in een bijzondere positie. Ja, nou, dank voor alle waardering. Uh, wij zijn Ja, dan is het, het dus ook leuk om te weten, wat vindt u? Nee, maar dat zeg ik dus ook. Wij zijn tegen het van overheidswegen opleggen van een referendum. Dat is een lijn die we dus al jaren hebben. tegen een referendum? Hebben. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, maar dan had, dan had ik in de motie, uh, had ik heel zorgvuldig opgeschreven dat de bevolking zich moet kunnen uitspreken. Want de PvdA zegt inderdaad tegen een apart referendum, maar oh. als er bevoegdheden worden over, over, overgedragen, zoals Merkel en Sarkozy... Hm. allemaal zeggen, alleen Rutte niet... dan moeten er nieuwe verkiezingen komen, zegt de Partij van de Arbeid. Dus dat is ook een vorm van de bevolking kan zich uitspreken. Nou, de manier waarop u dat kunt uh, forceren... is, is, is ja. door uw steun in te trekken aan deze uh, ja. Europa-politiek. Nee, heeft het kabinet, heeft het kabinet een probleem? En dan nee. zal de PVV ook in een ja. positie gemaakt dat ze het of moeten steunen, of de regering valt. Ja, dus, meneer Plasterk, waar staat u? Nou, daar heb ik net antwoord op gegeven. Ik vind dat dit, dit is een heel minimaal ding, die paar kantjes die hier liggen. Dit vind ik geen reden eerlijk gezegd om nu te zeggen... Bij, in dit stuk worden bevoegdheden overgedragen in die mate dat er verkiezingen moeten komen. Oh, maar ik ben wel oh, benieuwd... We we dat... nee, nee. Ik ben ja. wel benieuwd wat er in dat verdrag komt te staan. Dus u vindt eigenlijk dat Cameron voor niks uh, de positie van... Ja, land, ik ben uh, minder enthousiast over Cameron dan u. Uh, ja, en, en Merkel en, uh, en Sarkozy die zitten er ook naast. Rutte heeft eigenlijk gelijk. Er worden geen bevoegdheden overgedragen. Mevrouw jullie... blans, Maar wat vindt u eigenlijk wat u zo hoort van Plaster? Nou, ik denk uh, de PvdA hebben wij zeker in het dossier van, uh, van de euro- en de eurocrisis als, uh, als echt een uh een partij gezien die de verantwoordelijkheid neemt voor Nederland. Want laten we wel wezen, dit gaat echt uh, buiten, bijna boven een partijbelang. Hier staat Nederlandse belangen zo hoog hè, dat als, uh, als wij als Nederland onze steun in zouden trekken voor, voor, voor de euro, hè, dan betekent het terug naar de gulden. Dat is een rampzalig scenario. Ja. Vallen we in welvaart uh, 20% ja. terug? Dat is iets wat ook een Partij van de Arbeid nee. niet, uh, niet, niet zal steunen, denk nee, ik. Dat, dus eigenlijk weet u beter wat de Partij van de Arbeid gaat doen... dan nee, de Partij van de Arbeid Nee, ik waardeer de positie die de Partij van de Arbeid... altijd in heeft genomen in dit, uh, in, in dit dossier. En ik hoop ook dat zij de verantwoordelijkheid nemen, ook om die eenheid in Europa... en als je ziet dat alle 17 regeringsleiders... Hè, die de euro hebben, eensgezind hierachter dit voorstel ja, staat... Hè, dan neem ik aan dat dat ook een zwaarwegend element is... voor de Partij van de Arbeid. Nou, om die waardering dan nog even te mogen incasseren... U een bent... van de dingen die ik in het ja. laatste Kamerdebat erbij heb gezegd... is dat ik vind dat deze regering van CDA en VVD... veel te veel dit alleen maar als een crisis ziet van overheidsfinanciën. De Eergang zei dat ook ja. terecht. En dat er dus ook besluiten zouden moeten worden genomen... om de financiële Markten te beteugelen. Ik vind het heel erg jammer dat voorstellen voor financiële transactietaks en andere vormen van het beteugelen van die uh, markten nu uit dit papier zijn weggehaald. En ik hoop dus op volle steun van iedereen om dat zo snel mogelijk weer te uh, doen. U wilt er dus over onderhandelen? Zeker. U, u gaat er pas mee akkoord op het moment dat uw partij daar iets voor terugkrijgt. Die het beteugelen van de financiële markten is een oorzaak van de hele crisis. Daar ben ik eens met eergaan. Dat, ja. dat geldt niet voor Griekenland. En dat zit in Italië. Heeft Berlusconi heeft er een behoorlijke zooi van gemaakt. Maar het is inderdaad niet waar om te doen alsof het nou in de hele eurozone alleen maar een probleem van overheidsfinanciën is. En we moeten dus voorop de agenda nu houden uh, uh, het, het, het ja, beteugelen van, van die uitwassen van, ja. van, van de, die vrije markt. Ja. Ja. Ja, kijk over de financiële transactiebelasting dat... Uh, dat is een, een, een, een belasting uh, op het flitskapitaal eigenlijk. Dat is een, van oudsher iets waar mijn partij zich ook hard heeft gemaakt. Dus dat, daar zijn PvdA en SP het uh, ja. ja, grondig over eens. Daarin verschilt u met uw partijgenoot Cameron. <laughs> dat is geen partijgenoot. En soms is het goed om dingen te behouden die uh, behouden moeten blijven. Ja. Ja. Um, maar um, wat, het punt is natuurlijk dat de PvdA zegt... wij willen graag die transactiebelasting. Uh, nou, daar ligt Cameron natuurlijk dwars. Maar het kan ook alleen met de euro landen. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. En dat heeft de PvdA ook voor gepleit als ik me niet vergis. Uh, maar het punt is dat, dat weigert de Nederlandse regering gewoon. Die zegt gewoon van nou dat doen we, dat doen we niet. Die hebben het over mondiale invoering of op, op, op zijn best op EU-niveau. Ja, dan zit, kom je, zit je dus met, met Engeland. Nou ja, dan, dan, dan is wel de vraag van hoe, hoeveel krijgt u daar dan voor terug? Hè? Want de, de regering is nog niet eens bereid om zich ervoor in te zetten om, om het dan op het niveau van de eurozone, waar het wel zou kunnen, zo'n financiële transactiebelasting. Uh, Um, ja, in te moet, voeren. Ja, je moet ook in wel even mevrouw. kijken wat de effecten zijn. Natuurlijk, speculatie, casino-kapitaal, schaduwbankieren... absolute onderwerpen waar wij elkaar hier alle drie in kunnen vinden... om dat meer aan banden te leggen. Dat moeten we ook gewoon doen. Ja. Maar als we kijken naar de financiële transactietakse... zoals die, die er nu voor ligt... dan gaat het onze pensioenen heel veel geld dat kosten. Dat weet er niet zeker. En daarom hebben we nu ook gevraagd aan het Centraal Planbureau... om dat uit te zoeken. De pensioenen die wenden zich ook tot ons, ook tot de Partij van de Arbeid... en die zeggen pas op dat het geen negatieve consequenties voor onze pensioenen heeft. Ik vind, we moeten gewoon op basis van zoveel mogelijk feiten... dat soort besluiten nemen. Ja. En ik, ik denk, als we dat in de hele eurozone zouden kunnen invoeren... Dat, dat misschien die effecten best nog eens zouden kunnen meevallen. Maar laten we dat goed in beeld krijgen. En zo is het ook afgesproken. Ja, ja, en op basis daarvan ja, ja. Goed, over, over ja. dat hele verdrag in het verdrag... want zo mogen we het toch wel noemen... dat, dat verdrag dat gaat ook uit van automatische sancties, boetes... Wij vroegen ons af, wie gaat dat eigenlijk afdwingen? Wie, wie heeft daar straks uh, uh, de belangrijkste C maar in? Dat is dus nog onduidelijk, omdat zoals het nu opgeschreven lijkt te zijn... komen daar het, de Europese Commissie en het Europese Hof in beeld. Uh, Cameron zegt van, ja, maar wacht even... dat is een institutie van 27 landen waar wij ook bij horen. Hm. En, en zegt hij een beetje gering schattend... als jullie met een clubje van 26 met elkaar een verdrag afsluiten... moet je zelf weten, maar hou onze instituties daar buiten. En wat ik hoor van juristen, zou het nog best eens kunnen... dat hij daar nog, nog een pot aan de Gelijk, krijgt want, want ook het toezicht is nog niet geregeld, hè? Nou ja, dus Mevrouw Blanksma. Uh, oh ja, nee, ja, voor ons is dat uh, heel belangrijk. Hè, dat je dus ook uh, zowel de sancties als het toezicht. Gewoon bij die Euro, uh, die, we hebben altijd gepleit voor een, uh, een onafhankelijke begrotingsautoriteit. Uh, dat zou dus een eurocommissaris uh, kunnen zijn. Die we dus ook echt dan ook die tanden geven. En kan doorbijten. Hè, op momenten dat landen zichzelf uh, spoor gedragen. Dat dan ook echt gesanctioneerd kan worden. En dat zou heel goed uh, bij de Europese Commissie. Dus bij de Europese Commissaris kunnen liggen. Ja, en wordt ingang nog daarover? Nou ja, er zijn natuurlijk al eerder afspraken uh, gemaakt over uh, semi-automatische sancties. En in, om het ingewikkeld te maken... dan worden het nu zeg maar, bijna volledig automatische sancties. En uh, in theorie kan dat ook best nu... aan de commissie gemandateerd worden. Maar daar moeten dan alle landen wel mee, mee, mee instemmen. Eh, maar wat bijvoorbeeld niet duidelijk is, is die, dat die, re, die, die afspraak over begrotingsevenwicht, een overschot. Ja, of dat dan alleen in, in, de, in de grondwet of op een vergelijkbaar niveau in de wet van nationale lidstaten moet worden opgenomen. en dat alleen het Europees Hof gaat toetsen. of dat daar dan nog een andere autoriteit ook weer in beeld komt. Want hoe stel je vast bijvoorbeeld of een land geen uh, structureel tekort ja. heeft dat meer is dan een half ja. procent? Daar, daar kun je nog dus, hele bomen over opzetten. Ja, dus maar, als, dus als, ja. als, als, als wij u goed begrijpen, uh, alle drie, als we dat, de, die conclusies van die top van gisteren uh, fileren, dan blijft er eigenlijk niet veel van over, als ik u zo hoor. Daar bent u het alle drie wel een beetje mee overeen. Nee, dat nee, nee, met, nee, nee, daar ben ik niet nee. Oh. Nee, nee, helemaal niet. Dus oh. ik denk Alleen, dat er dat zijn heel veel dingen nog onduidelijk hoe dat wordt ingevuld. Maar zo'n regel op zichzelf, is heel goed. en die ook nog eens een keer door het hof is, is, is, is niet goed, maar is wel hard dus ik vind het, het inderdaad ja, ja. teleurstellend weinig. Hoor. Dus ik, ik, ik nee, nee. Niet veel is nou weer wat. Maar ik vind het teleurstellend weinig wat er nou echt is. Dus reinig, ja. Ja. Laten we ook eventjes uh, kijken nee. dat er ook nog eens... 200 miljard extra aan het uh, aan, aan de fonds in ja. uh, het IMF uh, naartoe Nederland. gaat. Dat is ook een hoop uh, kosten. want vanmorgen waren de volkshandel van 14 jaar of Ik denk ofzo? dat uh, 150 miljard komt van de, van de euro-landen. 50 miljard van de niet-euro-landen is ook al een mooi mooie teken... Dat, dat ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, genomen wordt. Uh, daarin, uh, als, als we dan naar de positie van Nederland... Kijk, wij geven geen geld weg. Het zijn altijd leningen die toch op termijn terugkomen. Okay. Uh, en ja. hier zou het dus met, in, in een combinatie zijn met de centrale banken. Onze eigen Nederlandse bank. Die uh, dat verder uh, via het, het IMF door zal, zal sluizen. Maar wat ik wil het punt maken ja. van het IMF. Is natuurlijk heel goed dat die betrokken wordt. Bij, uh, bij de oplossing van de eurocrisis. Omdat die disciplinerende werking kan hebben. En dat is toch heel belangrijk. Om te zorgen dat je dus ook echt uh, begeleid kan worden. Door, door een instantie die ook expertise heeft ja. om landen uit uit, uit ja. nood te helpen. Ja, heel kort. Het, ja, het is zelfs over. geen lening, het is een garantstelling ja. en je stelt je dus garant ja, voor landen die, voor, die solvabel zijn, die in principe levensvatbaar zijn. Dus ik vond inderdaad om nou te koppen van het kost ons 90 ja. miljard, dat is erg suggestief. 14 miljard. Ja. Stond of 14 miljard. Nou ja, ja, u maakt het er al wel heel erg veel dat, van. Blijf, het blijf maar suggestief. hoe dan ook, er wordt wel voorspeld. De Nederlandse Bank bijvoorbeeld gisteren die voorspelt toch een bezuiniging van 5 miljard. Er zijn toch allerlei ontwikkelingen gaande waardoor ook Nederland Nederland heel sterk zal moeten Daar bezuinigen. Daar heeft Europa alles mee te maken. Maar die 5 miljard bezuinigingen die de Nederlandse bank alleen al voorziet... waar, waar moet dat vandaan komen straks? Ewout Eergang, waar kan nog in gesneden worden? Nou, bij de overheidsuitgaven denk ik heel weinig nog. Uh, dus uh, dat is natuurlijk uiteindelijk een politieke keuze. Ik bedoel, uh, Henk Kamp, die weet heus nog wel wat sociale uitgaven Nee, te maar vinden. wij en, vragen het even aan u. Waar nou, zou u nou, nog kijk, geld kunnen halen? Uh, uh, in, ik... U gaat uit van de veronderstelling dat er nu bezuinigd moet worden. Nou, voor mij hoeft het niet hoor. De Nederlandse bank zegt ja. dat. Uh, maar uh, dat, dat, dat zijn wij met de Nederlandse bank oneens. Oh. Omdat in deze situatie extra gaan bezuinigen. Terwijl we eigenlijk al op het randje van een recessie zitten. Of we zitten alweer in een nieuwe recessie. N dat zou ook heel goed zijn. Dat moet je gewoon niet nee, doen, mevrouw Belangsma. Nee, zij, uh, zij prognostiseren een ja. economische uh, daling volgend jaar van een procent. Wij hebben afspraken uh, van, van een procent uh, in, in economische groei. Wij, uh, wij hebben afspraken met elkaar gemaakt om, uh, om die 18 miljard bezuinigingen... die we dan al met elkaar afgesproken hebben, om uh, die uh, door te zetten. Uh, we hebben ook afspraken gemaakt over de begrotingsregels. Als het meer tegenvalt dan een, een procent uh, negatief of, of positief... Mm. dan gaan we opnieuw met de regerings, regeringspartijen en de geduld. Partij aan tafel zitten om dan gewoon in principe alles te bekijken uh, in hoeverre er hervormd ja. of bezuinigd zou moeten nou, worden. Het komt mooi uit dat uw voorzitter daar dan uh, vandaag een uh, voorschot heeft <lacht> genomen, daarop in de krant. Ja, maar he, daar moeten we de verantwoordelijkheid voor uh, uh, zorg, alles, alles mag opnieuw ter discussie staan. Nou, ik denk als iedereen met zijn eigen verkiezingsprogramma aan de onderhandelingstafel zit en, en er is niets bespreekbaar, dan wordt het een moeilijke onderhandeling. Ja, dus, dus, dus in feite he, zegt u dus inderdaad dat al die zaken als de duur van de WW, het pensioenakkoord, he, dat we later met pensioen gaan. Ontwikkelingssamenwerking. Iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En natuurlijk de hypotheekrenteafdrek. Alles moet dan bespreekbaar zijn. Ik loop nergens op vooruit. Nee, dat u dat wilt u graag, maar dat doen we dus nee, vandaag nee. niet. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon... Vragen vraag aan u, als er dan een situatie is waarbij je daarover na moet denken... vraag ik aan ja. u, is alles dan bespreekbaar? Ja, volgens mij heb je net gezegd dat, uh, dat als wij... we hebben afspraken gemaakt met deze regeringsamenstelling... Ja. Uh, en het gedoogakkoord, daarin hebben we de afspraken gemaakt... als we opnieuw aan tafel komen, dan, dan, uh, dan is alles bespreekbaar. Dan is alles bespreekbaar. Er is vandaag een grote armoedebijeenkomst. Uh, wordt georganiseerd door de SP en de Partij van de Arbeid samen, meneer Plasterk. Ja. Uh, kan er eigenlijk nog gesneden worden? Nou, ik denk dat je moet beginnen met, nu, nu, nu, of beginnen met ophouden de hoge inkomens te ontzien. En dan kan je wel weer nog wat doen. De staatssecretaris De Jager, een hele goede staatssecretaris, had de, de in de villa belasting een maatregel ingevoerd. Schreef er zelf bij, ik heb dat zinnetje nog eens teruggezocht in het vorige kabinet dat het was omdat het rechtvaardig was. Mm -hmm. En nu is door minister De Jager is die maatregel weer teruggehaald. Um, en zo zijn er meer. Wij vinden dat je, wat Engeland ook heeft gedaan, boven de 150.000 euro kunnen mensen best een paar procent meer belasting gaan betalen. Dus belasting omhoog. Ja, maar voor Gerichte groepen. Ja, ja snap ik. En, snap ik. en uh, uh, ik denk, als je het echt eerlijk doet en de ja. mensen met een hoog inkomen ook meer laat bijbetalen, natuurlijk ook hypotheekrenteaftrek, ja, dan, dan kom je in een andere situatie. En dan ontkom je niet aan het ook de middengroepen en soms zelfs ook, ook mensen daar misschien nog onder uh, iets bijdragen, maar dan moet het op een eerlijke manier gebeuren. Je... En ik ben het ja. ook met Eergang eens oh. dat helemaal niet vaststaat dat je zomaar uh, al die draconische bezuinigingen... erbovenop moet leggen. Dus dat überhaupt moet dat, doen. Nee, Ook de Nederlandse bank geeft een gemengd signaal. Als je leest wat ja. ze zeggen, dan zeggen ze... Uh, het zou misschien goed zijn om dat te doen... omdat je dan de vertrouwen geeft... maar het zou heel slecht zijn voor de Nederlandse economie. Maar zijn er dingen en die... het bedrijfsleven komt bij ons. En ja. Dat zijn geen hele linkse jongens. En die komen bij ons en die zeggen... pas in hemelsnaam op met die bezuinigingen. Want je maakt de boel en kapot. Hier ligt ja. en... ook nog ja. een verbinding met de eurocrisis. Want ja. in Zuid-Europa... hebben ze niet veel keuze om te bezuinigen. Maar in Noord-Europa hebben Nederland en Duitsland nog wel. En als je die Europese economie weer op gang wil brengen, en dat is ook belangrijk om die schulden draaglijker te maken, het gaat niet alleen om bezuinigen, maar vooral ook om groei, dan moeten Nederland en Duitsland die economie weer op gang brengen, in plaats van ook extra gaan bezuinigen. Mm -hmm. en anders maak je die eurocrisis ja. alleen maar nog uitzichtlozer. Dus, en dat heeft de Nederlandse bank uh, ook gezegd. Ja. Dus men is daar ook, geeft dat inderdaad, dat ben ik helemaal eens met pastek een dubbel signaal af. Ja. Niet extra bezuinigen dus, mevrouw Blanksma. Nou, het, ik loop daar niet op vooruit. Maar we hebben ook een gezamenlijke motie ingediend, de heer Plasterke en ik... dat bij hervormingen of bezuinigingen, als we dat bekijken, is participatie. Hè, dat mensen van werk is eigenlijk het beste antwoord op armoede. Hè, dat we dat met elkaar elke keer, bij welke maatregelen we ook nemen... heel hoog in het, in het vaandel hebben. En dat is een, een gezamenlijke motie tussen de PvdA ja. en het CDA... om te zeggen, we, we gaan daar echt goed naar kijken. Ja, schrikt, u, schrikt u daar dan van, als je van de week zo'n rapport uh, ziet... Uh, van het Sociaal Cultureel Planbureau over uh, het signaleren van de armoede... en vooral ook de stille armoede, dat die zo enorm toeneemt. Nou, het is een zorgpunt voor ons allemaal ja, natuurlijk. Voelt u zich daar verantwoordelijk voor, omdat u wel op een uh, prominente plaats zit... namelijk ja. in het kabinet. U kan ja. dat doen. Uiteraard, Daarom hebben we ook het beste antwoord op armoede is, is werk. Maar we hebben gezegd, daar waar bijvoorbeeld kinderen ongewild in een armoedesituatie zitten... en daar is ook echt extra aandacht voor gevraagd om juist die kinderen te ontzien... en een toekomst te garanderen mag, waarin mag, die niet alleen in armoede zit. Maar wat, wat zijn dan concrete plannen daarvoor? Want dat klinkt wel mooi, maar wat, wat doet u er dan aan? Nou, je kan bijvoorbeeld zorgen dat uh, de gemeentes, die kinderen, die gezinnen waar, waar armoede is... dat die kinderen toch gewoon hun sporten kunnen blijven doen. Dat ze echt daarin gestimuleerd worden, maar ook fin financieel ondersteund worden. Dat ze echt blijven participeren in, uh, in die sociale omgeving. Dan moeten de gemeentes daar dus geld voor hebben. Ja, maar dat hebben ze ook. Dat is er ook. En hoor. Het, spijt, het spijt me wel, hoor, maar ik ben, ik ben in de politiek gegaan omdat ik mij... Kwaad kan maken over dat er in een Rijk land als Nederland armoede is. En eerlijk gezegd, sinds ik in de politiek ben gegaan, is het alleen maar erger geworden. Toen ik in de politiek ging, zes jaar geleden, toen was het nieuws dat er voedselbanken kwamen. En nu zijn er wachtlijsten voor ja, voedselbanken. En de, en de Partij van de Arbeid had trouwens Wouter Bos ooit beloofd dat in de periode met de PvdA en het kabinet en al de voedselbanken zouden verdwijnen. Ja, dus. Omdat ze niet meer nodig zouden zijn, niet ja. omdat ze niet meer zouden zijn. Ah, ja. Ja. Maar er ja. zijn er alleen maar meer mensen is, gekomen, met nee. name nu ook de kleine zelfstandigen doen nu een beroep bij de voedselbanken, ja. meneer Eergang. Daar maakt u zich kwaad over. Ik maak me daar kwaad over, want we zijn een rijk land. Ja. En we hebben een kabinet dat ervoor kiest om, om met de botte bijl te zetten in voorzieningen voor mensen op de arms, uh, met, met de laagste, laagste inkomen. Maar goed, mevrouw Blansma zegt. We moeten de, de, de, de gemeente aftrek... ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ja, maar... die kinderen nog wel kunnen sporten en nog dingen kunnen ik heb er moeite mee dat, um, om dat hier nu hier, op zaterdagochtend, een trotskamer breed, om dit dan zo even te zeggen. Terwijl als ik kijk wat er de afgelopen vijf jaar gedaan is, zijn we alleen maar achteruit gegaan. Mm. Ja, uh, ja, de, honger, echt... de honger neemt Toe. Het is toch idioot dat we hier over honger in Nederland praten. Maar ja. dat gebeurt ja. dus. Ja. Ja, en, in, en we hebben een kabinet dat ja. niets wil doen aan, aan, aan de hypotheekrente aftrekken en hogere belasting voor, voor, voor ja. mensen die het kunnen hebben. Daar maak ik me echt kwaad om. Ja, nou ja, het is ook echt, ja. ja ik ook. Okay. Het is ook echt nou, nee, uh, nee, nee, nee. Maar het is ja, ook, ook echt wel de stempel op dit kabinet wordt gedrukt door de VVD. Laten we nou toch eerlijk zijn: het is dan nooit eens voor het eerst dat er een VVD-premier zit. En dan merk je aan alle kanten. Ik noemde net die maatregelen van de jager, want dan kun je ze mooi aan zien. Ja. Dat was een dus CDA, staatssecretaris, die in een coalitie met de PvdA goede dingen. Deed. En nu in de coalitie met de VVD het gewoon snoer weer terugdraait. Ja. Ja. Dus aan het langste end trekt nu de VVD. En daarom snap ik de noodkreet van mevrouw Peetoom ook zo goed. Ja. Die op een gegeven moment in haar partij aan de bel trekt. En zegt, ja. jongens, jullie worden nu echt een bijwagen van rechts Nederland. Ja. En dat is niet de positie waar het CDA hoort. Ja, het is een beetje de rode draad in de uitzending, he, mevrouw Peetoom. Maar nou, is... mevrouw Blanksma, als u dan zo'n zo wat uh, emotionele... Uh, uitroep van uh, Eergang hoort. Uh, kan u daar dan wat mee? Of vindt ja, u uiteraard... dat u uit zijn ja. nek kletst? Nee, helemaal niet hoor. Ik denk dat, uh, dat er juist uh, in dit kabinet wel oog is. En wij als CDA bepleit hebben uh, voor 2012. Uh, zie je gewoon dat wij bijna een miljard... gecorrigeerd <hums> hebben op het koopkrachtplaatje... voor de allerlaagste. Dus een miljard... Gecorrigeerd om niet het inkomen zo onder druk te laten zetten. Er ja. is dus echt wel oog voor. Maar je durft omdat... de handen niet aan te pakken. Ja, dat nee, is maar, dat is, dat wel, maar die miljard moeten we echt ja. wel zien dat die gewoon geniveleerd is in het verhaal. Ja, u wilt ja. dus wat doen aan die armoede? Ja, hebben we, hebben we gedaan. Maar nog in, meer. voor 2012 hebben wij in ieder geval een ja. miljard u gecorrigeerd. een miljard nadat u 2 miljard weghaalt. Ja. Nee, nee, bedoel, nee, nee, ja. nee, dat is, dat is een, niet een reëel beeld. Natuurlijk hebben wij oog hè, voor mensen die het echt nodig hebben. En daar moet de overheid ook voor zijn. Ja, ja. Maar mensen die zelfstandig kunnen werken, ook een toekomst op de arbeidsmarkt hebben. Die moet je ook de kansen geven. Maar de minister-president van dit kabinet ontkent gewoon ja. zelfs dat de armoede bestaat. Die zegt, ja, daar ja. hebben we ons mensen wat inkomen meer over. Laag inkomen, zit u maar dat? natuurlijk moeten wij daar ook voor maar hebben. Ben, ben je het daarmee eens, Ellie? Nee, wij hebben duidelijk aangegeven dat wij... Uh, Bent u het niet mee eens? In dus, 2012 ja. hebben we een correctie doorgevoerd van een miljard... Ja om juist te zorgen dat die allerarmsten dus niet armer worden. Ja, dat willen dus, we gewoon. hebben. Ja, dus goed. gewoon heel duidelijk gevraagd. Uh, de premier die zegt, uh, die wil dat woord niet gebruiken... omdat het niet bestaat in Nederland. En als ik dan aan u vraag, uh, bestaat dat, armoede, in Nederland... Ja, ja Dan ligt eraan met wie je het vergelijkt. Kijk, als we dat, ja, met uh, ver... u bijvoorbeeld. Ja, nee, dan, dan zit, zou er een verschil kunnen zijn. Maar dan zeg ik, armoede is dat iemand helemaal geen eten en drinken meer zou hebben. Dan zeg ik, dat, dat is in Nederland niet aan de orde in die context. Maar nee. Nee. Nee. Nee, is er je, van je van kinderen van de sportclub moet halen. Nee, dat is dus armoede dat, vind... dat je niet meer de helemaal bus iets. kan betalen. Dus het bestaat of armoede wel. Je... Nou, en, de, en die gezinnen ja, die bestaat dus onder, die, onder dat bestaansminimum zakken... ze gaan naar de voedselbank omdat ze honger hebben. Dat noemen we toch gewoon armoede? Of noemt u dat geen armoede? Nee, maar die dat dus door die armoede... De daar hebben wij dus extra uh, middelen voor beschikbaar dat, gesteld... om dat te zorgen dat ja. dat kan in dus een land als Nederland... met een welvarend land in Nederland, maar dan kan dat gewoon niet gebeuren. Dus als er een armoedegrens is, dan is als je eronder zit... en dat ja. gebeurt, en zit, dan ben je dus nee. arm. Oké, okay, ja. nou het bestaat. Nou, het lijkt me nog erg als je arm bent... en dan ook nog door de armoedegrens zakken. Maar uh, u gaat spreken op die manifestatie van de Partij van de Arbeid... en de SP die vandaag is over armoede, mevrouw Blanksma. Nee, volgens mij niet. Ik uh, ben niet uh, gevraagd oh. om dat te spreken. Oh nee, maar omdat het bestaat, dacht ik. Dan kun je dat daar onderschrijven. Nou, Oké, okay, nee. Oh, nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Misschien het straks meerij. Maar uh, meneer Plasterk, als u zo het CDA hoort... en de P Partij van de Arbeid is klaar uh, voor verkiezingen... Hè, de, wel, als ze als een, uh, uh, een standpunt heeft over het verdrag wat eraan moet komen... Oh, maar los daarvan. Want nee, maar ook, los Ook om de reden waar we het net over hadden. Elke dag, ja. uh, zoals we in Engeland zeggen, we, we gaan minder op Engeland lijken... maar get the rascals out. Oké. Okay. <laughs> zit daar, zit daar uh, naast u uh, iemand waarmee u dan, als er verkiezingen zijn straks in een nieuw kabinet zou willen zitten, het CDA dus. Nou ja, als de lijn die Ruud Peetoom nu ook in gang zet... en die de altijd lijn... in het CDA af, aan, aanwezig is... als die weer wat dominanter wordt... dan, dan is het CDA natuurlijk altijd de voor de hand ligt... De, te lijn, samen te de lijn Ruud Peetoom, rode draad in onze uitzending... dat is de lijn waar de Partij van Arbeid graag mee samen ja, zou willen gaan. Er is gaan. altijd tussen, zeg, wat wij noemen het sociaal... en dan het CDA noemt het misschien naaste of weet ik wat... maar, maar het renmeesterschap, er is altijd een grote overlap. Maar ja, het CDA is net zo gemakkelijk weer gaat mee op een hele gure liberale lijn. En dat is wat er nu gebeurt. Nee, wij nemen zijn... gewoon de verantwoordelijkheid. Nee, je zet het in de verkeerde ja. hoek. De verantwoordelijkheid in een land dat het moeilijk heeft... om dan juist die beslissingen te nemen. Daar liep u, uw partij liep daarvoor weg. Nee, ja. Als dat ik u zo hoor, dan bent u niet klaar voor nee. een coalitie... met de Partij van de Arbeid. Wij zijn vandaag aan het regeren. En wij nemen de verantwoordelijkheid die we vandaag moeten nemen. Ik ben daar niet mee bezig. Niet Toch mee. nog heel even terug naar Rutte-Petoom. Want zij uh, voorspelt dit kabinet gaat vallen. Zegt zij ja. in dit verhaal, uh, mevrouw Blanksma. Nou, wat ja. denkt u? Ja. Uh, misschien heeft ze een bol, Maar uh, wij zijn bezig met vandaag om uh, een land en een hey, Europa... Dat is duidelijk. U denkt ja, niet nee. dat het gaat vallen. Ronald Plasterk? Ik ja, doe het toch een beetje denken aan de minister van Propaganda van Irak. Die zei van het gaat niet vallen. Je zag die bommen achter hem neerkomen. In die de, vielen ja. wel. Ja, en ja. u denkt ook dat dit gaat vallen? Ik denk dat het geen houdbaar, op den duur geen houdbare situatie is. Ewout Eergang tot slot. Ja, die, die, wat zei die minister in Irak? There are no Americans in Baghdad. En toen zag je die tanks achter <laughs> ja. door het beeld rijden, ja, zeg maar. Ja, ja. Nou, ik, denk, ik denk dat dit kabinet, of het volgend jaar wordt... dat zullen we nog moeten afwachten. Maar ik denk dat dit kabinet niet de eindstreep gaat nee. halen. Nee. Oké, okay. En dan is uh, de SP klaar uh, om met uh, lijn rut peto onze geheimzinnige, niet aanwezige gast van vandaag... <laughs> daarmee samen in een kabinet te werken. Maar die is wel voor sterk Europa. Zeker. Ik, ja, ik ja, hoop is dat de uh, CDA daar dan ook klaar voor is. <laughs> Ookjewel. Nou, het zit erop. Ja, ik ja. geloof dat Als we er nog geeft, zijn, geeft, nee, het een beetje doorheen zijn. Kan het nog net? Oké, dat was een reuze gezellig. U gaat straks samen naar de armoedeconferentie, de armoedebijeenkomst. Ik ga straks naar spijkers met koppen. Ja. En okay. ik ga straks daar nog weer wat anders. Ja, ga mee aan. Ja. Bezige mensen allemaal, deze zaterdagochtend. Dank voor uw komst in elk geval. Ellie Blanksma van CDA was bij ons de gast. Ewout Eergang van de SP en Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Wilt u meer informatie over ons programma? Ga even naar onze website, troskamerbreed.nl. Kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending, Lisbeth Witteman en Liki Braam. Techniek, Geert Kramer. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Daarna de VPRO met Argos om kwart over één. Tros in bedrijf. Volgende week zijn Kees en ik er weer, dus graag tot dan. Dag. Dag. Samen thuis, samen Tros. De politie vraagt in verband met een urgente vermissing van een minderjarige. uw aandacht voor een Amber Alert. Voor meer informatie verwijzen we u naar Teletext pagina 147, omroep.nl en de publieke televisiezenders.